Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De giftige cobra die in Maden was ontsnapt is weer terecht. Dat meldt de gemeente Drimmelen waar Maden onder valt. De slang zat in de schuur van de eigenaar die hem zelf wist te vangen. Buurbewoners zijn opgelucht, schrijft de gemeente op Twitter. In Maden werd gisteren groot alarm geslagen... toen bleek dat de slang uit zijn terrarium was ontsnapt. Bewoners die dicht bij het huis wonen waar de cobra thuis hoort... hadden het advies gekregen de nacht ergens anders door te brengen.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 Die zijn destijds naar het vrije en tolerante Nederland gekomen of gevlucht om hun kinderen een goede toekomst te geven, schrijven Abu Talib en Eerdmans. Ze zijn ervan overtuigd dat de meeste moslims niets van de terreurorganisatie IS en de jihad moeten hebben, maar juist zij moeten zich vaker laten horen. Het weer op sommige plaatsen nog mist, verder is er vandaag veel bewolking en kan er een enkele bui vallen. Vanmiddag breekt soms de zon even door, het wordt 20 tot 23 graden.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgens antwoord. Sluitend gaan we het weekend in met Triggerfinger, High Follow Rivers. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort vanuit het gezellige Hotel Hoogland. We missen een beetje het zonnetje, maar misschien breekt dat nog door vandaag, dat zullen we wel zien. Welkom ook bij Goedemorgen Zandvoort. We hebben vandaag een, een leuk programma, maar allereerst moeten we de titelrol nog even laten draaien. De redactie van dit programma is in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. Eindredactie gedaan door Gerry Rutte. Mocht u Hoogland bezoeken om een kopje koffie te komen drinken en radio te kijken... dan is daar Yvonne Roosendaal die u hier met een bemoedigend woord en een heerlijk kopje koffie ontvangt. De regie en techniek van dit programma is vandaag in handen van Sander Doudij... En uh, de presentatie is uh, Gerry Rutte. Een donderdag, Goedemorgen, Don. Goedemorgen, Gerry. Uh, we hebben, een, zoals ik al zei, een leuk programma. Ja. En uh, dat begint al uh, met de organisatorische duizendpoot uh, Roy van Buringen. Die uh, in dit geval ons uh, over de kofferbak. Bak, Markten. Moeilijk woord, hè? Koffer, bak, markten, had ik thuis op moeten oefenen ja, eigenlijk. Ja. <laughs> en, uh, het een en ander gaat vertellen mij, en doe nog veel meer. In de net uh, hadden we ja. het heel even over in ja. het voorgesprek over on-air dance. Daar gaan we met Roy over praten. Daarna krijgen we Gerry. Ja, dan krijgen we Peter Tromp. En die gaat ons uh, ja, toch weer de stand van zaken OVZ uh, vertellen. Ik ben erg benieuwd wat, uh, wat de vorderingen zijn... Uh. Ja, die hij gemaakt heeft. Hoeveel het hem gekost heeft om de etalagewedstrijd ja, te dat winnen. Jullie... Dat, dat zullen we ook eens aan hem vragen. Na Peter komt Ton Aries En die komt ons vertellen over het, het jongste jazzkind eigenlijk. Hè, wat dit jaar is gestart. Ja. Jazz aan zee bij uh, Thalassa. Dat was het eerste, eerste uur. Ja, tweede uur beginnen we met uh, Ruud Sandbergen van D66. En gaat ons vertellen over de leskoffertjes... die in de aanleiding van de derde dinsdag in september... weer aan de kinderen de basisschool worden uitgereikt ja. uh, van groep 8... He, om te debatteren, politiek debatteren. Ja, en de derde dinsdag in september, ja. de financiën. Ja. ja, daarna komt Timo Greven van Makelaardij Greven. En die komt eens vertellen hoe het nou eigenlijk met de huizenmarkt in Zandvoort staat. Zit er wat schot in? Gaan de prijzen weer omhoog? Of ja, nog landelijk, landelijk las ik dat het toch uh, ja, ja, maar aantrekt, volgt Zandvoort dat. Ja. Dus, dat is maar de we vraag. We gaan het horen. En we sluiten af uh, met uh, Dick Hoezee, die er echt mee stopt. Ja, maar hij, nou, hij gaat niet meer reizen. Maar hij nee. stopt niet echt. Hij nee, de kleine, kleine... optredens ja. nog wel. Maar, maar. Circus zijn circus is gestopt. Ja. Uh, uh, en daar ben ik wel nieuwsgierig. Hij heeft of hij daar... de helis nog doet, hè? dat vraag ik Ja, jezelf. ook nog. Ja. En, uh, en zijn... Uh, Clowns Act was de Clowns die, die uh, ja. Of die, die nou ook stopt. Of misschien nee, nog ja. optreedt. We gaan het aan Dick vragen. Ja. Goed, in ieder geval uh, hebben we Roy hier tegenover ons zitten. Als gast. Roy, welkom. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. Zullen we dan maar eerst even beginnen met de kofferbak? Ja, dat is een heel ik, goed idee. Ik, ik, ik las een wat verwarrend berichtje in de Zandvoortse krant. Ja, ik ook. De laatste keer was dat dan niet een succes. En nou, het was wel een succes. Ja, ik, wat was het nou? Ik, uh, ik vond het een succes. En uh, uh, uh, ja, dat zegt een organisator uh, heel snel. Uh, ja. uh, dat, dat denken mensen natuurlijk snel. Maar ik heb wel de afgelopen vijf jaar dat ik bezig ben in Zandvoort met on-air events geleerd. Dat ik ook uh, kan kijken van is er wel een succes of niet een succes. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet waar dit verhaal vandaan komt. En ik uh, ben het ook aan het onderzoeken. Want ik heb ook een mail naar iedereen gestuurd van uh, luister uh, als... ze. Uh, als er uh, dingen zijn, hoor ik het graag. Maar het ging eventjes over de zaterdag en de zondag. Ja. En afgelopen ja. oh, okay. drie ma maanden heb ik het alleen maar op zondag georganiseerd. Oh, okay. En uh, geloof ik wist de verslaggever dat niet. Want vorig jaar hebben we het alleen op zaterdag gedaan. Het jaar erop ook. Eigenlijk afgelopen drie jaar. En nu de laatste drie maanden op zondag. En uh, uh, het was iets rustiger, deze kofferbakmarkt. Ja. Maar dat, men, dat uh, standhouders uh, geklaagd zouden hebben over... Uh, het feit dat er te weinig mensen waren, daar ben ik het niet mee eens. Want ik sta zelf ook op de markt. Ja. En ik kan mijn o, omzet ook, ook zien ja. uh, van wat ik verkoop en wat ik niet verkoop en wat ik ja. vorige keer verkoop. En ik zou eerlijk zeggen, dat scheelde een tientje. Dus No. Ja, ja. Uh, Verwaarloosbaar. ja ik, uh, ik ben het er niet mee eens. En uh, ja, dat, dat is mijn mening. En de verslaggever heeft het anders geschreven. En uh, heeft het anders meegemaakt. Nou, ik, daar ben ik wel benieuwd. Dan ga ik ook naar vragen. Ja, ja. ja, want het is toch een groot succes. Want je ja, hebt een toch extra, een extra markt. Ja, de, hè? De, heb je... de 14e is een extra markt, ja. inderdaad. En dat heb ik gedaan omdat het zo'n succes is. Dat, dat, dat, dat daar veel vraag naar was. En uh, de gemeente stond er open voor. Ik uh, vond, oh, stond er open voor. en uh, dus daarom hebben we het ook gedaan. En die is uh, ook op zondag. En, uh en mensen, geloof me, dat, dat, uh, dat maakt niet heel veel verschil uit. En dat het nou drukker was de vorige maand dan nu, ja, het was ook niet zo mooi weer. Het, dat het scheelt het, ook, het, he? ja. Mensen wisten niet wat ze konden verwachten met het weer. Het zonnetje scheen wel, af en toe. Maar er kwam af en toe wel een buitje. Ja. O, o, in de ochtend hebben we een fikse bui gekregen, in de middag we een klein buitje. En aan het einde, ja, dat was hem, toen knalde het naar beneden. Ja, ja, ja, ja, ja. dat ja. klopt. Ja. Dat, dat ja. is ook ja. zo. Nou ja, goed, daar ben je af, van afhankelijk. En... Ja. Dat, ik kan me voorstellen als mensen naar het weerbericht kijken. Zo, nou, nee, het zou wel eens kunnen gaan regenen. Ja. Ja. Ja, het, was het, wel het artikel was wel wat grappig. Want hij begon in het artikel met zaterdag. Maar het was op zondag. Ja. Dus ik, ik, ik begreep hem nou, ook niet. Ik was ook een beetje in de war na Dus ja. ik denk, nou, dat ga ik hem wel vragen. Dus, uh, ja. een goede vraag. Ik, uh, ja. ja ik, ik uh, ja, ben er niet uh, geheel nee, mee Nee, maar dan kun je het recht zetten. Ja. Dan uh, ja. is het ja. over. Goed, hoe dan ook. Het is, uh, het is iets wat uh, duidelijk voorziet in de behoefte. Ja. Je krijgt Zeker. veel publiek. Veel, veel meer. Um, ja, wat, wat leuk is. En dat is ook de reden dat ik het blijf organiseren. En volgend jaar ook gewoon weer zes keer. Um, uh, het is gewoon zo leuk om het al te organiseren. En... Um, en drie jaar geleden begonnen we dit project en toen had ik er wel een klein beetje hard hart over. Ik dacht een kofferbakmarkt, ja wat moet ik daar nou mee? Het, kwam, het idee kwam binnen van ondernemers op het Gassersplein en toen dacht ik van nou ik ga het gewoon één keer proberen en dan zien we het wel. Nou, toen, vorig jaar werd het twee keer en nu is het gewoon zes keer ja, en, zo zie je. en het staat niet alleen vol met handelaren, nee. Het is een, een, een gemiddelde. Dus de helft handelaar, de helft uh, publiek uit Zandvoort. En dat is ook mijn doel: een beetje om de mensen uit Zandvoort op die kofferbakmarkt te krijgen. En die krijgen ook vaak ook wel wat voorrang bij mij. Want ik vind het gewoon leuk als er een. een Zandvoort, hele auto komt ja, aanrijden. Ja. En, en die gaat uh, ja. spulletjes uh, verkopen. En dat, dat is wel, gelukkig. Dat was zo'n succes. Uh, uh, twee maanden geleden. Toen uh, kwamen er gewoon mensen zomaar aanrijden. waar je, je wel even op moet geven. Ja, die moet ik helaas wegsturen. Want ik zit gewoon twee weken van tevoren steeds vol. En ja. hoe, hoeveel auto's kunnen er staan op het uit uh, Op uh, het Gasthuisplein kunnen er rond de 20 auto's staan. En dan kan ik er nog... Uh, Vijf à tien kleedjes tussen doen. Ja. Dus uh, die verkopen ook erbij dat, dat, er, uh, dat er ook kinderen bijvoorbeeld uh, voor een lager bedrag kunnen staan. of uh, mensen die eigenlijk geen auto hebben, ook nog de kans krijgen om een kleedje neer te leggen. Ja. Okay. Je gebruikt het hele plein, he? uh, Ja. Behalve van, de parkeerplekken uh, waarschijnlijk. Jawel, ook. ook die Alles. mogen ook gebruikt ja, dus, dus, ja, worden. Voor... Uh, ja, bij het museum. Ja. daarvoor. Ja, ja. Ja. Ja, die mogen gebruikt worden ja, van de die, gemeente. Die, ja, daar hebben we vergunning voor. Oké, okay, hartstikke ja. goed. En de oh, gemeente derft in feite inkomsten daardoor. Dat wel. Maar, maar we ze verhuren moeten... zeker weer we, de grond. Uh, nee, dat valt allemaal wel mee gelukkig. <laughs> uh, dat is een hele mooie vraag, maar daar ga ik geen antwoord op geven. Ja, <laughs> je mag het toch proberen. <laughs> ja, natuurlijk. Nee, maar... Je vraagt, vraagt gewoon net als bij elk evenement, uh, zoals ook uh, culinair bijvoorbeeld. Uh, ja. vraag je, uh, het is wel een groot evenement, Er ja. zit ja. ook wat andere haken en ogen aan. Maar je vraagt gewoon een vergunning aan bij de gemeente. Ja. En um, daar wordt gewoon een ja of een nee ja. op gezegd. Of het mm -hmm. moet even al zo of het moet even zus. Ja. Toevallig we het zandsculptuurtje op het Gassen op staan. En dat scheelt mij in drie à vier plekken. En uh, toen ben ik toch wel even aan het bel trekken van: nou jongens, kunnen we daar een oplossing voor vinden? En toen hebben uh, heb we zo gedaan, officieel mag er niks voor het gemeentehuis staan bij dat uh, perkje, ja? uh, maar ik heb nu kunnen regelen dat we dat we drie à vier, misschien vijf kleedjes daar neer mogen leggen tussen de blokken. Oh, ja. Daar mogen geen auto's, maar wel, maar wel kleedjes, dus dan heb ik, hebben we gewoon meer ruimte, maar ik merkte de afgelopen markt wel dat ik heel erg moeite had om te puzzelen hoor, door dat ding. Ja, dat kan me <laughs> voorstellen. Ja, maar is... ik moet wel zeggen, het, uh, het, het is een leuke klus en uh, en uh, leuk om te doen. allemaal leuke mensen. En uh, ik moet eerlijk zeggen... De, de, de, de, de, de, de, de poses waren niet gedrukt voor de afgelopen keer. En... Uh, en uh, de mensen komen wel vanzelf. Het, staat, maar, stond er stond maar zo'n klein, je kan het niet zien natuurlijk, maar er stond een heel klein regeltje in de krant. En ja, dan de mensen zien het toch? Mensen dus, ja. weten het. Ja. Ja, en dat is wel leuk. En het doel is om het uh, volgend jaar weer vanaf mei en dan te doen. En dan elke keer of de eerste of de tweede of de derde van de maand op een op een vaste, vaste datum. En ja. dat mensen het ook weten, vanaf mei tot en met september, dan is de kofferbakmarkt. Dan ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, heb je aan de ene kant het publiek, waar je ja. wat je moet trekken. Aan de andere kant heb je de verkopers. Nou, die bestaan voor een deel uit zandvoorters. Laten we ja. even zeggen, uh, amateurs, die ja. zomaar een keer wat willen verkopen. Heb je ook mm, bijna professionele verkopers, mensen die daarvan uh, een beroep maken. Ja, van buiten Zandvoort? Of... Uh, ja, ook. Ook, ook. ook in Zandvoort? Het, het, het, het, er zijn er een paar in Zandvoort en er zijn er heel veel buiten Zandvoort. Ja. En uh, daar kijk ik echt... Ik vraag ook meestal waar gaat u mee staan? Ja. En uh, ik probeer zo min mogelijk nieuwe spullen ertussen te krijgen. Ja. Ja. Het gebeurt wel en dat maakt ook helemaal niet uit. Maar we proberen wel een klein beetje selectief te ja. kijken van wat en hoe. En... Wat leuk is bijvoorbeeld: we hebben meneer met suikerspin die. Uh die heeft gewoon gevraagd van: mag ik mijn suikerspinkraan of uh, apparaat meenemen. Dat ik wat suikerspin Nou, dat vind ik wel een toegevoegde waarde. Ja, ja. Ja. Ja. Omdat het leuk is. Maar ik heb ook wel eens iemand gehad: ik wil een, uh, een snoepka van 8 meter uh, plaatsen. Ik zeg, ja, dat zijn acht ja. plekken voor u. Dus, en ik weet zeker dat u dat er niet gaat uithalen. Daar ben ik dan ook al heel erg eerlijk in. Ja, maar Roy, zitten we daar dan op te wachten? Nee. We zitten te wachten op een koffer. Op een leeggehaalde zolder of ja. schuur. Ja, inderdaad. En daar zitten zit ja. leuke ja. dingetjes ja. tussen. Ja. En dan kan ik ook erbij vertellen dat ik uh, 14 december de rommelmarkten van de Krog ga overnemen. En, uh, Leuk ja, nou, dus uh, ja. ik ben ja. het behoorlijk bezig. Nou, eh. kijk, dat is de charme ja. van dit soort ja. markten en dan ja. zit je niet ja. op vaste kramen Inderdaad. te wachten met uh, patat of nee. weet ik nee. wel en dan wat. Maar is het toch altijd weer een verrassing wat er in de kofferbak zit, zeg maar ja, okay. eigenlijk. En wat, nog heel even, wat ik wil zeggen, de samenwerking met de wapen van Zandvoort, dat, dat is ook al heel ja. erg belangrijk, afgelopen jaar, we hebben het ook een keer gehad dat die dicht was en dat er geen eigenaar in zat. En dat dat eigenlijk best wel een beetje uh, dood uh, viel. En dat maakt geeft, geeft toch een, een charme. Ja. En daardoor hebben we de veertiende ook een speciale actie. Speciaal voor Sisters Hope. Uh, daar is op dit moment een actie bezig in Zandvoort. Uh, door uh, Siska Beumer. Die, die uh, gaat uh, lopen voor uh, ja, Sisters Hope. En daar gaan wij uh, met een loterij... En er zou, gaat een zanger in het wapen van Zandvoort optreden. Op de 14e, vanaf uh, vier uur dus na de kofferbakverkoop, kunnen mensen meteen gezellig naar het wapen gaan. Meedoen aan de het is loterij. Voor de borstkankerstichting. Ja, ja. En uh, oh, dus daar uh, hebben we een kleine leuke actie. Ziska staat al drie jaar op de markt. En die sponsoren wij al drie jaar gewoon steeds met een, een, een leuke korting. Dat ze toch ja. met haar spulletjes voor Sistershoop kan staan. Dus dit jaar doen we er een leuke extra actie bij. Ja. Nee? Nou, kennen we jou uh, van je en een, een ja. aantal andere activiteiten. Uh, daar is ook nog bijgekomen... er zat in de Zandvoortse courant een advertentie... de ja. uh, dance. Ja, on-air bon, dance. on -air dance. Ja, dan denken mensen... heel snel denk ik... Uh, ja. gaat Roy dansen? Ja, maar, nee, dat uh, zou ja, maar gaan, We maar We hebben Dolderman, we hebben Loden, we, we hebben ja. allerlei dingen. Wat voeg jij daaraan toe? Wij, of, of wij voegen gaan? eraan toe... dat die, uh, die dansscholen, die jullie net uh, opnoemen, uh, yeah. uh, dat die geen, uh, dat die geen uh, ballet uh, geven. Dus pre-ballet, uh, uh, klassiek ballet, aan, daar, is, daar behoefte is behoefte aan. Behoefte aan ja. En uh, wel moderne dans, die hebben we er wel extra bij gedaan... Uh, wij beginnen vanaf de 17 september met On Air Dance. Ja. En um, ja, wij hebben Connie Lodewijk weten te strikken. <laughs> Zo lijkt net Heintje Davis. <laughs> Geweldig. Uh, die uh, gaat die lessen doen. Uh, die oh, gaat uh, drie, drie, oh. twee à drie uur les uh, per week geven op de woensdag in de Krocht. Gaan we het houden. Ja. En uh, ja, dus gaat, uh, zij gaat weer terugkomen met uh, klassiek ballet, pre-ballet en moderne dans. Ja. Ja. En, en, en uh, voor, voor, kindje, voor kindertjes. Voor kinderen vanaf vier jaar. Oh, wat leuk. Ja. Ja, dat is inderdaad, als je naar nou ja, Do Dolderman is ballroom dancing, zo, ja. noem ik het maar is even. Of, uh, ja. Ja, ja, ja, ook voor ja, ouderen. Ja. Uh, je hebt degene die van Connie het heeft ook. Ja, skills. Ja. ja, dat is die weer die iemand anders mene. al. hoor. Die, deze vrouw heeft het ja. niet van Connie ja. over. Je hebt het gebied, het gebied voor, ja. voor de hele jonge kinderen. Uh, ja, hele jonge kinderen. Van en dan vier... wel naar ballet toe of, of uh, andere uh, dansvormen ja, Nee, wij hebben alleen ballet op dit moment. En ja, we gaan groeien uh, proberen. Uh, drie uh, uurtjes in de week proberen Probeerde eerst op te pakken. Ja. En, en daarna gaan we verder kijken wat er mogelijk is. We gaan gewoon eerst één seizoen in. Ja. Uh, ik ik, ik heel, dit is heel grappig ontstaan, want ik met dans, ja, ik en dans. Ja. <laughs> ik heb, had daar niet zoveel mee. Maar de afgelopen jaren wel. Want ik sprak veel met Connie Lodewijk. Uh, we zaten elke keer weer een kopje koffie te drinken. En van de week tijdens het kopje koffie kwam, kwam dit idee van. Toen zei ze van ja, ik mis het eigenlijk wel. En ik mis eigenlijk die drie soort dansen ook in Zandvoort En om die ook te geven. Mm. En toen zei ik zo van nou, Connie, uh, ik heb on-air events. Ik denk dat het misschien een hele leuke toevoeging is om on-air dance te starten. En, uh, maar wel één eis. Ik zeg dan, geef jij de lessen. Aha. En wat gewoon leuk is, wij bieden ook stageplekken aan aan, aan professionele uh, dansleraren uh, le die uh, dat of die dat willen worden en uh, wie daar serieus mee omgaan, uh, maar als wij zien dat er een, een uh, kind talent heeft, dan zullen wij ook niet zeggen van ja moet hij blijven, nee, die stuur je dan wij, door, wij zullen we dan ja. door uh, toevallig. De, de is er een meisje die Connie van de week of afgelopen maanden privéles heeft gegeven. En die is nu aangenomen bij Lucia Martas. Ja. Nou, het, zo werkt het. En ja. het, zo, daar, die richting willen we op. Dat je ook talent uh, onderkent. En uh, uh, ja, ja. dat hebben we natuurlijk afgelopen jaren met het kunstvestijn gezien. Ja. Ja. Bestaat helaas niet meer. Maar daar was dat ook... Ja. En nu uh, proberen wij dat met het dansen te doen. En, uh, oh, dus een... Ja, ben benieuwd. Okay. Mooie toevoeging. Hè? Gezien de ja. tijd, uh, ja. wilde ik eigenlijk een laatste vraag. Je ja. bent altijd vol plannen en ideeën. Ja. Is er iets wat je nog kwijt wil? Ik zeg, nou, zo, zo, mensen, let op, in, dat, dat Inschrijven uh, voor de kofferbakverkoop via wwwornair eventsnl ja. mm -hmm. Dat is misschien wel heel erg belangrijk om even te vertellen. En uh, 4 oktober in de krocht doen we de... Ja, doen we een heel leuk evenement. En dat is uh, Americana Roots Concert. Hebben we al twee keer eerder gedaan. En dit is de derde keer in de krocht. En dan hebben we, we uh, Michel uh, Knubben te gast uh, op zijn gitaar. Dat is de nachtreceptionist hier in Hotel Hoogland. En we hebben uh, sowieso uh, de Domepikkers. En, um, nou hoe heet ze nou? De Zandvoortse Bluesband hebben we, um, nou wat erg, ja. ik, ik ben hun naam kwijt, ja, dat, geeft... dat is wel heel erg, maar uh, sorry daarvoor in ieder geval, uh, maar in ieder geval die gaan uh, ook optreden en uh, dat zijn drie de uh, bandjes, Amerikaner uh, Roots Concert heet dat, dat is een beetje van allerlei soorten muziek ja, nou, door elkaar, helemaal leuk. We komen er nog op terug dan ja, dat is de tijd. Ja. Voorlopig eerst uh, de koffermarkt. Mensen zullen niet rijk van worden. En daarom Dat niet. En daar denken het ze net als Andrew Whittaker. And if I were a rich man. <laughs> Dank je If I were a rich man. de If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Idle, idle, idle, diggity, diggity, idle town. If I were any, any, any rich, idle, idle, idle, didle man, I.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 As if to say he lives a wealthy man. Hey, hey, hey, hey, hey, If I were a rich man, died a Zo, dan hebben we dat maar gehad, Zo. als we rijk waren. Nou. Goed, tegenover ons zit wel een rijk man. Nou. Geestelijk rijk. rijk. Oké, okay, Peter. Peter Tromp, welkom Peter. Goedemorgen. Peter, in de uh, allereerste plaats uh, gefeliciteerd met ja. het winnen van de etalagewedstrijd. Hartelijk dank. Wij vroegen ons al af hoeveel je daarvoor hebt moeten neertellen, maar oké. Okay. <laughs> Veel, want het ware verhaal is dat ik... Dat ja, uh, is een mooie etalage, ja, hij ja, is, ja, is, mooi. ja, is prachtig. Nou, wat is er gebeurd? Uh, uh, ongeveer een week of zes geleden is er een werkgroep gecreëerd uh, tussen een aantal mensen, daar zat de wethouder uh, meneer Kuipers bij, uh, de beide CEO's van het circuit. Uh, ik als voorzitter van de OVZ. Elana Lemmens van de VVV. Mm -hmm. En uh, de jongens van uh, Beach Promotion. De Gebroeders Koning. Ja. En het doel van dat overleg was een week of zes geleden. Jongens, we moeten nou eens gaan kijken of we het circuit dichter naar het dorp kunnen brengen. Ja. En het dorp dichter naar het circuit. Ja. Ja. En... Dat lukt eigenlijk al jaren niet. Vandaar dat we die werkgroep gecreëerd hebben. En daar zat natuurlijk veel know-how. En wat hebben we gezegd? De historische Grand Prix van afgelopen weekend is een prachtige uh, uh, idee. Om nou eens een keer te zeggen van laten we nou eens een keertje wat op poten zetten. Ja. En daar is het volgende uitgekomen. Die prachtige optocht die we hebben gehad. Beach Promotion heeft een uh, pakket samengesteld. Met ballonnen, met posters, met uh, vlaggen. En uh, we zijn met de heren van het circuit in onderhandeling gegaan. En die zeggen dus, ja, als er ondernemers willen zijn die naar het circuit willen komen... want als de mensen niet naar het dorp willen komen... dan moeten de ondernemers zorgen dat ze naar het circuit komen. Ja. Dus dat heeft nu een aanvang gehad. Dat heeft veel succes gehad. Er waren ontzettend veel mensen... Ik mocht in de krant vernemen dat er 10.000 toeschouwers waren zaterdagavond. Ja, ja, Fantastische avond. Prachtige ja, band. stampvol. Ja. En... Uh, uh, dat willen we eigenlijk niet alleen met de historische Grand Prix. maar ook met de DTM. en ook met alle andere races. Ja. Dus het programma voor de DTM. afgelopen donderdag. is er een evaluatie geweest. met diezelfde werkgroep. over de Grand Prix. Eh, over de historische Grand Prix. en ook wat we met de DTM gaan doen. En eigenlijk is het de bedoeling dat we dus in januari, februari weer bij elkaar gaan zitten. En dan een jaarkalender samen gaan stellen... voor alle races die in 2015 plaats gaan vinden op het circuit. Dat de ondernemers in het dorp van tevoren weten... dat weekend is er wat, dat weekend is er wat, dat weekend is er. De algehele klacht van de ondernemers in het dorp... en ik moet eerlijk bekennen dat ze daar gelijk in hebben... is het feit... Dat op de zondag, een belangrijke omzetdag voor de ondernemers, we die mensen niet van het circuit naar het dorp toe krijgen. Bij de grote races wordt de tolweg min of meer afgezet via verkeersregelaars. En uh, het dorp is dan gewoon een stuk stiller. Maar. Wij als werkgroep hebben dus gezegd... ja, maar jongens, je moet niet alleen naar die zondag kijken. Die vrijdag en zaterdag zijn belangrijke omzetdagen. Als je ziet hoeveel overnachtingen er waren in een maand als september... als het seizoen eigenlijk een beetje aan het aflopen is. Hoeveel verbuisterisme er was in het weekend van de historische Grand Prix? Ja. Ik mocht ja. zelf zondag op het circuit uh, uh, uh, zijn. En daar waren dus inderdaad ontzettend veel Engelse gezinnen. die een oude auto hebben. die daar acte praissance geven. Ja, ja. Dat zijn mensen die er drie, vier dagen zitten gewoon. Ja. Ja. En dat, dat zijn ook onze hebben. klanten. Dat zijn ook onze klanten. Dus het is eigenlijk geaccentueerd op die vrijdag en die zaterdag. En dat willen we eigenlijk met al die races. Laat die zondag voor wat het is. Je krijgt de mogelijkheid als ondernemer om op het circuiterrein met een kraam te gaan staan. Als je dat zou willen. Ja. Dat mag ook. Ja. Hoeveel dat gaat kosten, dat moet nog besproken ja, dat worden. Dat gebeurde vroeger ook al. Ja. Werd, ja. Ja. Ik weet, uh, ja. een wel van jou in de kaashandel... en daar heb ik nog wel voor gelopen... Ja. die uh, schijfjes Edammer, venten die uit, ja. Nou, Klopt. Ja. als warme broodjes. Ja, als warme ja, broodjes. Ja, ja. Nou ja, uh, dat zijn dus mogelijkheden. Dus dat is ja, leuk. Dat licht, ja. Dus uh, ja, ik heb toch wel een wat andere functie... als dat ik een aantal jaren geleden had. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon eens een keertje zorgen... dat ik... Uh, uh, een goede acte presence geeft. Ja. Met die etalage. Maar dus is, is Ik vond het een kern, leuk idee Peter, van de VVV. Mag je, mag je, ja? mag je uit jouw van dat de, de attractie die dat weekend op het uh, circuit is... die wil je eigenlijk een beetje delen met het dorp. Juist. Ja. Dat is de achterliggende gedachte daarvan. En, uh, en niet uh, op de zondag, maar, nee, op maar vrijdag zaterdag. Uh, ja. Ook uh, uh, meneer Sibbel en meneer Weijers... de directeuren van het circuit ja. hebben ook... Uh, ...uitgesproken dat zij al het mogelijke doen om dat dichter bij elkaar. Kijk, ja. Kijk, de afstand blijft natuurlijk, ja. het circuit ligt, ja. wat dat betreft vrij ver af van het dorp. Ja. Maar als je ziet hoe dat afgelopen weekend gaat, het DTM is een wat andere race... Ja. Ja. Dat zijn eigenwijze Duitsers. Die houden ja. alles op het circuit. Ja. En ja. Uh, je moet niet denken dat we zo'n mooie optocht krijgen... Dat op 30 niet, september nee. met, uh, of 29 ja. zaterdag, 29 ja. september... met de DTM-wagens. Dat lukt dus niet. Maar waar we nu wel mee bezig zijn ten aanzien van de DTM... is wat andere gelijksoortige racewagens op een vaste plek neer kunnen zetten in het circuit. Ja. Nou. Er worden weer pakketten uitgedeeld aan de ondernemers. Dat kunnen ze kopen voor een laag bedrag van 50 euro. En... Uh, uh, Kleed het aan. Laat zien ja. dat er wat gebeurt. Ja, als als, als ja leuk. Ja. Twee dagen ja. per jaar is de historische uh, autoraceclub op het circuit ja. met van alles, met, met allemaal ja. enthousiastelingen. Ja. daar is misschien wat te delen. Daar is wat te delen. En ook met die Italiaanse, uh, ja. de Italiaanse. Ja, daar zijn we ook, ook mee bezig ja. vandaar die jaarkalender. volgend jaar dat we ja. zeggen van en de bedoeling is met al die races dat ze dus een pakket aan kunnen schaffen, waardoor ze hun etalage een beetje op kunnen vrolijken, dat het echt een beetje een race uitstraling heeft. Maar veel ondernemers heeft. hebben het wel gedaan, ja, hè? Ja, er zijn bijna 50 pakketten verkocht, dus voor de eerste keer was het dus heel leuk. Dus mensen vonden het toch ook heel erg... Was uh, het heel leuk. Ja. En wat ook heel leuk was, dat de VVV dus ook zei van etalage. Wij hebben sinds jarenlang uh, uh, Richard Feijen in dienst als etaleur van Kaashuis Tromp. Ja. En Richard Feijen is een uh, zandvoorter, is een etaleur van beroep en heeft een loods met zo ontzettend veel spullen. Dus uh, ik dacht twee weken geleden... ik ga hem bellen. Ja. En Richard, moet je luisteren, dat en dat is er aan de hand. En uh, je moet dingen zelf doen... als je er goed in bent. Als je er niet goed in bent, moet je ze laten doen. Dus, dat heb, dus hij is een halve dag bezig geweest... in mijn winkel, met als, uh, dit als gevolg. En hij kwam met prachtige spullen kwam hij aan. Leuk. En dat ja. was heel ja. leuk. Ja. Maar het is ook een voorbeeld... naar de ondernemers toe, om ja. te zeggen... dat stond ook in de krant, dat had de krant ook heel goed verwoord... Kijk jongens, zo kan het ook op ja, deze manier. Maar je minute. moet ze ook meer betrekken denk ik ja. ook. Ja, maar ja, ja. Dan... Nou ja het, het heeft ook een beetje te maken met zelfinitiatief natuurlijk. Ja, ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Als je altijd afwachtend bent, ja, ja. dan gebeurt er natuurlijk ja. nooit wat. Hè? Ja. Maar ik was er heel blij mee. En ik laat hem dus gewoon ook staan tot eind september, tot en met de Heuk. DTM. Ja. Over ondernemersvereniging. Nou, je hebt, Over wat, WZ, ja. Ja. <laughs> je hebt al wat verteld in feite aan activiteiten om samen met Circuit wat te doen en daar activiteit in naar het dorp te brengen. Uh, hoe staat het ermee? Druk. We horen weinig nog. Ja, maar dat geeft niet, want uh, uh, 2014, ik ben in februari als voorzitter gekomen en ik heb ja. me ten doel gesteld om 2014 het jaar te maken om te zaaien. Ja. En dan 2015 moet dat uh, leiden tot het uh, oogsten. Van. En dan heb ik het echt over het aantal ondernemers... die ja. uh, lid willen worden voor, uh, van de ja. Ondernemersvereniging Zandvoort. En uh, mevrouw, meneer, ik zal u vertellen... dat is ontzettend veel werk. De enige manier... Ik zal u vertellen, er zijn 190 ondernemers... Uh, Ondernemers in het dorp, in het centrum van het dorp. En dan heb ik dus ook de passage erbij, burgemeester Engelbedstraat en alle, andere, alle zijstraten van de winkelstraten zoals we die hebben. Maar echt beperkt tot het centrum van het dorp, dat zijn 190 ondernemingen. Er zijn uh, twee weken geleden 59 facturen de deur uitgegaan van nog betalende Leden. Mm -hmm. Dat betekent dus dat ik met een situatie geconfronteerd word als voorzitter van de OVZ, dat een derde meebetaalt aan het algemeen belang van Zandvoort en twee, en derde, en twee derde, derde niet. Ja. Dus mijn taak is eigenlijk tussen nu en een jaar te zorgen dat die twee derde een derde wordt. En die een derde. En het liefst vier vijfde en het is vijf vijfde. Dus dan moet je een aantal dingen doen. Je moet eerst gaan rubriceren wie er allemaal zit. Met e-mailadressen, met telefoonnummers, met namen, adressen. Dat is dus nu allemaal gebeurd. Het staat al op papier. Ik weet, we hebben dus nu een bestand van 190 ondernemingen die er zitten, ongeacht of het horeca is of niet. Ja. Allemaal. Mm -hmm. Er is een map samengesteld en ik zal dus van die 190, uh, 130 ondernemingen af moeten om die map te overhandigen, vertellen wat we doen, wie we zijn, vooral ook wat het kost. En het is een. Uh, Wijdverbreid misverstand dat de OVZ veel te duur is. Is dat vanaf... een struikelblok? Denk je voor Ja, dat, de is een struikelblok. dat is een struikelblok. Als je 60 ondernemingen hebt waar gemiddeld uh, uh, uh, 400 euro binnenkomt per jaar. dan werk je met een begroting van net geen 24.000 euro. Ik zal jullie vertellen dat het onderhoud van de feestverlichting. voor onszelf als OVZ 9.000 euro per jaar kost. 24 min 9 is 6 opschrijven, 4 weggooien, 3 bewaren, 13.000 euro. <laughs> Wij werken met een budget van 13.000 euro. En als je wil uh, uh, zaaien, dan heb je geld nodig. Je ah. moet laten zien dat je er bent. Ja, Wat ik wil is van maart tot en met september, eigenlijk iedere zaterdag moet er wat gebeuren in het dorp. Ja. De ene keer is het een clown, de andere keer is het een Dixieland-bent. Er moet veel muziek komen. Die, Zaterdagmiddag ja, van 12 tot 5. Het die muziekpaviljoen, die wordt niet gebruikt. Nou ja, dat is een ander probleem natuurlijk. Er ja. is een verkeersbesluit genomen. Het OVZ heeft vanwege het feit... het vorige bestuur van het OVZ... het is niet onder mijn leiding gebeurd... heeft moeten besluiten in 2013 om uh, niet meer zijn bijdrage te doen aan het muziekpaviljoen. Een bedrag van 25.000 euro op jaarbasis. In drieën gedeeld. Holland Casino, gemeente Zand, wordt overzet. Want ze hadden het geld er niet voor. Dus ze moesten kiezen tussen of de zwevenrichting laten hangen... of meedelen aan. En als je ziet wat voor soort bedragen je werkt... kan dat ook niet anders. Dus dat was een terechte beslissing. Maar ja... Nu gebeurt er niks. Nee. Er is in februari een verkeersbesluit genomen. Dat de uh, uh, Connection. waarbij bijna zeggen de NZA. Maar dat was, het was heel vroeg. Connection gaat uh, 10 keer. 12, die die, uh, 15 keer. Eromheen. maken ze ja. gebruik van de rotonde. Ja. Dus er kan eigenlijk niks meer gebeuren. Nee, nee, nee. Dus we hebben een probleem met het muziekpaviljoen En ja. daar wordt ook aangewerkt. Ook binnen het college. Wat daarmee te doen is. Het is een prachtig ding. Het is doodschitterend. Ja. Dus doodtonen. we zijn bezig om te kijken of er mogelijkheden bestaan om... ...het op een andere locatie neer te zitten. Daar ben ik mee bezig oh, te verplaatsen. We ja. zijn bezig met het omdraaien van de Grote Krocht. We zijn bezig met... Wat zal ik zeggen? De bouwtrein Aalt. bouwtrein Aalt staat al een half jaar... ...wordt het centrum van Zandvoort ontsierd... ...met yeah. vreselijk lelijke herken, yeah. ja, met een zandvlakte. We krijgen straks uh, herfst, we krijgen storm wat gaat er allemaal mee gebeuren en ik ben al drie maanden bezig om de drie uh, partijen die daarover gaan Aalt Vastgoed, de Nijse projectontwikkeling gemeente Zandvoort te bewegen om die hekken af te zetten met canvasdoeken met printplaten met mooie beelden van ja. genootschap uit Zandvoort, ja. ik heb een cd gekregen van genootschap uit Zandvoort, waarvoor dank met 60 foto's het hele project er moeten dertig hekken worden afgezet. Van mijn winkeltje af, kaassuis, tromp, om de hoek... tot en met geven, makelaardij. De achterkant, dat maakt niet zoveel uit. Nee. Dan moeten gewoon canvasdoeken kosten. Dat kost alles bij elkaar. In het printen van de foto's 3000 euro... Kom op mensen. Ja, dat en wij functies, voelen ja. ons als ondernemers ja. Ja. niet verantwoordelijk om dat bedrag op te brengen. Ik vind dat een verantwoording voor die drie partijen. En ik doe nu een oproep aan die drie partijen om er samen uit te komen. En binnen nu en een maand moeten die doeken er gewoon hangen. Okay. Dat is belangrijk. Okay. Dat zijn belangrijke dingen. En uh, wat je hebt, het is ook een situatie die twee jaar lang duurt... Dus we moeten niet twee jaar lang in het centrum van het dorp willen met, uh, met zo'n als dat we nu hebben. Daar moet wat aan gebeuren. Ja. En het zijn de kosten niet meer. Het, het, het printen van foto's op dat soort canvas doeken. De techniek daaromtrend is dermate makkelijk geworden dat het ook veel minder kost ook, als, dan dat het vroeger doet. Nee? Dus okay. dat moet lukken. Goed. Nou. Peter, de nee. tijd is om. Nee. Ja, dat maar je hebt gezegd wat je wilde. Nou, je zeggen. Nee, nee. nee, nee. nee. nog lang niet. Nolang Nolang niet. Maar er komt wel weer. <laughs> dan, dan zeggen we het wordt vervolgd. Tot de volgende keer. En ja. naast jou zit iemand die naar de exploitatie van muziekpaviljoen dan wel eens nou, misschien wil kijken. Oh, oh, ik oh zal kijk eens aan. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. <laughs> Nou, dan ga ik een keer met hem praten. <laughs> Oké, okay, Peter, bedankt voor Dankjie je komst. En jullie bedankt voor de tijd. hè? mooie dag. Goed. The Beach Boys, God Only Knows.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 Aan tafel en ja, um, er is weer een uh, Jess bij uh, Thalassa. Jess aan zee, Jess ja. aan zee in het café het Juttertje, hè? Ja. Wordt dat genoemd. En um, Macht tot Cambridge komt. Black dat Coffee. Is, ja, dat is wel heel bijzonder. Black Coffee hè? Song, ja. ja. En uh, nou ja, met weer. Uh, Fantastisch, piano, contrabas en drums, de ja. bekende. Dus is dat een vaste? vaste? Nee, nee, dat, dat is uh, het, dat het is thema. Het thema is dat je hebt de, de artiest, de artiest die op de, in dit geval ja. Cambridge. Ja. En daar wordt uh, omheen gezocht. En dan okay. moet, dat moet wel passen en dat past ook altijd wel. Maar ze, heeft zij ook haar eigen comboon? Ja, ze treedt heel veel op uh, als gast, als hoofdpersoon, zeg maar. Oké, okay. ja. ja. ja, ja. Leuk. Kijk, want ze treedt ook op volgende maand, dan komt uh, 11 oktober is dat geloof ik, dan komt Saskia Laro en zij zingt ook met Saskia Laro mee. Maar dan is Saskia Laro dus de hoofdpersoon en ik weet dan ja. niet of Machtel meekomt. Meestal neemt Saskia en, uh, een rapper mee ofzo. Want zij kwam ook in jouw vorige leven, ja, zeg maar Ja, <laughs> in mijn vorige En was een <laughs> yes graag, graag geziene gast, ja. En uh, het is druk hè? Als, uh, ja, ik uh, het heb heeft de, succes. Ik uh, uh, ja. zeg maar, ik heb het nu drie keer gedaan en het ja. is echt gewoon vol. Dat is minimaal 100-150. Eerste met uh, Leelsmaking Torsen. Ja, het was prachtig mooi weer. Ja. Dan dus kan je ook naar buiten toe en dat scheelt een stuk. Dat is ja, nou, er is toch behoefte aan. Hè? Toen zijn... ga je merken ja. dat je een vaste uh, kring gaat krijgen. Van mensen die uh, ja, je gewoon ziet, uh, regelmatig ik gaan Ik zie komen. natuurlijk uh, dat uit mijn café veel mensen uh, terugkomen. Die toch alleen voor ja. jazz komen. En uh, die komen toch kijken. Het is niet uh, naar de, de hand van mij. Maar het is, er is behoefte aan jazz. Ja. ja, zeker. En het verschil met deze jazz is dat je dit anders beleeft. Dan in de krocht. In de krocht. Ja. Dat is niet minder. Dat is zelfs... Uh, nou, kwalitatief hoger, Heel hoog, maar dat ja. is ja. meer luistermuziek en dit is meer leefmuziek, hier wordt gedanst en geschreeuwd ja. en uh... Ja? ja. Dus is dat een interactie ook met... Oh, wat leuk. Ja, muziek, het is filmien. de vorige keer met uh, jan Overbeek. Dat is Boekie Woekie, dat vraagt erom natuurlijk. Veel muziek van Vets Domino. Ja, en dan kunnen de gaan benen gaan de dan dan de los. los. De benen kan ook, ja, kunnen nee, ook niet snel En dan, dan dan is, ja, dat dan is toch dan leuk? Dat is ja. Echt ja. geweldig. Ja, en dat is ook leuk om ja. te zien. Ja. En waar je het voor doet is... Nou, punt één. Een podiumplek uh, gevonden in, in Zandvoort. Waar je weer wat kunt doen. En de andere kant is naar Talassa toe. Is gewoon dat je... Nou, van die mensen die er zijn, blijven er toch weer dertig eten of zo. Weet je. En dan, zo komt het een het ander, maakt dat weer goed. Ja, Kijk, ja. niets gaat voor niets. De toegang is gratis en dan is het wel leuk als daar wat revenue van zijn. Ja, dat is voor uh, Talassa ook heel leuk inderdaad. Ja, met mijn vraag daarnet ja. bedoelde ik ook een klein beetje... ga je een naam krijgen in, in een bepaalde groep mensen? in de Ja, ik zeg, dat heb ik meegenomen het... uit het café. Dat als ja. de, dus de, door de muziek Expedia waar ik het mee doe. Als die zegt, uh, wil je optreden bij... Uh, in café, tjuttertje. Ja. Ja. Nou, dan weten ze het niet. Ja, maar dat is ton. Nou, dan, uh, nou, dan, dan is, is het goed. Dan is het goed. <laughs> ja. En dat gaat zich uitbreiden, ja. dus natuurlijk. Ja, ik krijg nu ook uh, veel meer uh, verzoeken zeg maar, van andere muzici. die, die uh, op willen treden. Ja. Ja. En nou ja, goed, er is niet zoveel plek. Dat moet je eerst, eerst, eerst een vaste hand krijgen en uitgroeien. En ik werk met één man samen. Dat, dat, dat, en anders, dat als je daarvan uit gaat wijken, nou, is daar, dan krijg je allemaal andere dingen. Nu is het een, een vast gegeven, er mm is -hmm. een vaste prijs en er wordt verder niet aan geknoeid. Mm. Hij regelt wat, wat, wat ik wil, dat doen we in samenspraak. Mm. Nou, en dat, dat is een prima oplossing. Ja. En dan moet je dan dat niet van afwijken. Ja. Ja. Dus als er dan een band komt of belt van uh, ik ben dat weekend vrij, nou, dan zeg ik neem even contact op met uh, mijn persoon. En dan, uh, ...komt dat best voor elkaar. Ja. En heb je al een jaarprogramma? Of doe je het nee, per maand? Nee, we, we, nog... we zijn natuurlijk je voorzichtig begon, begonnen. He? Ja. Ja. We hebben besloten in ieder geval... ...dit tot en met december te doen. Uh -huh. Nou, dat, dat is ook vol. Dus ik neem aan dat we deze maand... ...of volgende maand een beslissing nemen... ...of we ermee doorgaan. En de berichten zijn zowel zo dat het doorgaat. Maar dan zou ik ook nog uit willen breiden... naar twee keer. En of het dan twee keer jazz wordt. Of het wordt uh, jazz en more. En dan, dan heb je... Iets meer uitwijkmogelijkheden met muziekkeuze. Ja, en jij zegt de toegang is gratis, maar jij moet die mensen, die, die uh, zangers, en, en, uh, die moet jij toch ook betalen? Nee, nou, dat, ook doet Talassa, dat doet dat Talassa. Dat doet Talassa. Ja, Aha. ja u, moet het zo, u moet het zo zien dat ik werk in café Juttertje... maar dat is in dienst van Talassa. Ik heb, ben niet een eigenaar, ik ben je geen maakt gebruik van de ruimte. Ik doe gewoon. Zij ja. hebben gevraagd, Tom, wil jij met jouw ervaring van je café bij ons dat komen doen? Toen heb ik gezegd dat is prima. Aha. En dat vind ik leuk. Ja. Dus ik doe ja. dat, ja. Ja, dat is een mooie Even op een hele gezonde ja. basis. Ja. Ja. Ja. Ja. Even hele praktische dingen voor je publiek. Parkeren. Lastig? Nou ja, boven. De, het wordt nu steeds makkelijker. Inderdaad. Ja, het wordt nu makkelijker. ja. Maar, en aan de bovenkant bij te lastig is natuurlijk heel veel parkeren. Ja, dat zonder ja. meer. Maar heel veel mensen komen of wandelend of op de fiets. Ja. Het is, uh, uh, okay. het is wel... Nou ja, kijk, uh, waar ik... Uh, wat ik aan zie komen is, uh, 8 november komt Jessup. En Jessup is hier in de regio heel erg bekend. En dat is een feestbind. Nou, dan, dan wordt het... Dan gaat ja, het dak eraf, zeg ik ja. al. Is, uh. ja. Nou ja, Op dat moment zul je qua capaciteit geen problemen voor parkeren. Nee. Uh, mensen maken ook geen problemen over de kosten van nee. parkeren. Nee. Je bent al gauw op zo'n nee. avond. Nee, maar maar mensen goed, willen graag nou, Toen ik in café uh, ja. Oomstij zat, ja. daar kan, uh, ja, nou, daar ook kan ook maar op, een derde in. Ja. Uh, van wat er nu in kan. Ja. Ja. Maar de, daar kan niet eens één auto staan. Ik bedoel, nee, dat kon helemaal niks. Nee. nee, maar ik zat zo even snel te rekenen. Je, je nee, het al, is, al het al is een logische vraag. Een aantal euro's kwijt aan parkeergeld. Ja, ja. Wat bovenop. Ja, nu is het, vrijdag is het zo gekozen dat we doen het van 5 van tot 8. Ja. Het is deze keer op vrijdag. Dat ja. is in verband met wat er in dat café. Dat is een zaaltje. Een overloopzaal van het restaurant. Nou dan zijn er partijen op zaterdag. En dan nemen ja, we die, die is, ruimte in. Ja. Dus je moet het af en toe eens aanpassen. Daar hebben we ook gekozen voor de kreet. een tweede weekend. in. De, en nu is het ja. ook wel leuk. Want nu is het... Uh, de muziek wordt gemaakt in het restaurant. Dus dan zie je ook hoe het daar opgepakt wordt. Hè. Dus nu ja, hebben we een ander podium, zeg maar. Ja. En dan is het eerste gedeelte is, uh, afgesloten voor, echt voor de muziekliefhebbers. Mm -hmm. En daar komt geen schot tussen. Maar nee. dat daar nee. verderop wordt gegeten. Dus ja, ja. Het moet, uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat werkt. Heel, apart. Ja. Ja, de, Heel ja, apart. ja, want ik wou zeggen, uh, je hebt, Talassa, heeft ook nog andere gasten. Ja. Uh, ja. Dat gaat lekker samen. Dat, dat gaat heel, ja. Dat Dit is nu de vierde keer en tot nog toe weer gaat dat heel goed samen. Het is alleen maar een plus, misschien ja, het is voor de, Want je voor de, mensen, de overige ja. mensen. Omlopen, die ja. gaan aan de andere kant zitten. Het is, ja. Ja. Hey. Ik ben. Uh, ik heb dit nog niet meegemaakt. Het is, uh, de, <laughs> ja, de het is voor jou ook heel leuk. Ja, het is heel leuk om te doen. Ja, ja. En, uh, en de muzici, artiesten, merken dat het een pre is dat ze op het strand optreden? Want het geeft dan toch wel wat extra. aan de Het geeft meer mogelijkheden. ja. ja. Want zoals de eerste met Lils, dat was, was schitterend weer. En die loopt met de microfoon naar buiten. En die, die enthousiasmeert daar al die mensen. Ja, nou, dat, dat, dat is geweldig. Het ja, laat je nou, hebt, nog een uurtje, uurtje langer zitten. Ja, ja, en ja je al die hebt ze eromheen. Ja, ja, het is, is dus uh, volledig omheen. Ja. Maar jullie uitgangspunt, en dat vond ik toch wel leuk dat je dat even noemde, is uh, in vergelijking met de krocht, is dat er meer interactie is tussen publiek en artiesten. En er wordt gedanst. Ja. Als de muziek daartoe aanleiding ja. geeft. Ja. Nog even terug over macht het Cambridge. Ja. De ja. eerstvolgende. Uh, ik keek even in de advertentie. Wat is ongeveer haar repertoire? Wat haar repertoire, van, wat Ja, wij zeggen altijd uh, black coffee muziek. En dat is blues. En, uh, hm. ja, uh, Voornamelijk blues. Ja, heel, heel erg blues. Ja, heb je hebt je spiekbriefje. Ja, spiekbriefje mee. <laughs> ja. Het is een juffrouw, uh, een, een dame uit Suriname. Mm -hmm. En ze zingt, ze zingt een geweldig repertoire. Veel en blues. Is hij bekend in dat gebied? Ik ben geen kenner hoor. heel bekend. Ja, bekend. Ja? ja. ja. Dat, is een, ik, nou, dat is ook mijn, mijn credo. Van als je op die manier jazz doet. Moet je mensen die een beetje naam hebben. Ja. Jij kent natuurlijk ontzettend veel. Ja, door, uh, die, je, door, ja. Die, door, die, door de jaren heen ja. nu, uh, is ja. dat uh, ze een aardig boekje geworden. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. En nee. Hoe werkt dat bij jou? Uh, we hadden net een impresario hier zitten. Heb ja. je daar mee te maken? Of, of benader je rechtstreeks artiesten in, in de jazzwereld? Of moet je via impresariaten werken? Nee, nee, nee. Ik heb een hele luxe uh, toestand. Het is, uh, nee, ik word gewoon gebeld. Okay. En ik nee. werk met Menno <laughs> Venodel samen. Ja. En die uh, nou ja, wij hebben contact met elkaar. Dan zegt, is... ja, dat is goed. En uh, doe die maar. Of, uh... die, die... Je kan gewoon kiezen ja. eigenlijk. Ja, ja, ik kan kiezen. <laughs> ja. Oh, dat is ja, de dus man luxe, luxe de... probleem. Waar de artiesten zich aanmelden als ze willen bij jullie. Ja, die heeft een. een hij hij, heeft, hij een een heeft een bureau. Hij biedt podiumplaatsen aan. Ja. En hij organiseert festivals en weet ik veel wat allemaal. Oh, nee. Hij drumt zelf. En nou ja, wij kennen elkaar al, al zo lang. Ik ben in 2007 begonnen, geloof ik, ja. met uh, Yes Podium te doen. Ja. En dat doe ik sinds die tijd met ja. hem. Nou, en hij weet wat jij en Huig willen voor soort artiesten. Ik heb bij Huig de Vrije Hand... En die heeft gezegd: wij, wij hebben er geen verstand van. Zij hebben verstand van accordeon en zeemansliederen. Ja. En niks uh, ja. Ja, ja, mis mee, mee, want nee, nee, dat, nee. Dat, dat komt er ook aan. Ja. Maar nee, dat, dat is echt. Nee, het uh, blijft een bonnie hoor. Ja, nee, ja, en, ja, en dat moet ook zo. Jongen, ja, je moet, is, je moet ja. niet, uh, niet afstappen van hetgeen nee. waar je goed nee, in bent. Daar moet je gewoon nee. in blijven. Absoluut. En ik doe dit met heel veel plezier. En voor ja. hun, en ik, heb het, uh, ik voel me er als, uh, nou, als een vis in het water, dan ja. is het heerlijk om daar. Te, te mogen zijn, want zo is het ook. Ja, ja. ja. ja en, en je hebt niet een eigen café te runnen. Wat nee, dan nee. De andere nee van die zorg, de zorg heb je, is zorg heb je niet. is in, in dit geval, uh, zoals nu, uh, volgende week vrijdag is het dan. Dan komt Magdal Cambridge van 5 tot 8. En dan is, zijn er mensen van de KLM open. Die hebben gereserveerd bij uh, Thalassa. Die hebben het zaaltje. En daar treedt dan op boem. Dat is een combinatie met uh, een saxofoon en een, uh, en een, uh, en een, uh, en een dj nou, die, dus die mensen hebben de, vanaf, vanaf vijf uur hebben ze muziek tot sluiten. Wat ja. leuk. Ja, dat is echt geweldig. Ja, ja. Ja. De rolverdeling had ik net even tussen jou en Huig. Uh, zorgt Huig ook voor de publiciteit? Of, of doe jij dat? Dat doe ik. Dat is jouw vraag. Ja. Want we hadden het net even over die, uh, met Peter ja. over die, die kruisbestuiving tussen Kwie en dorp. Maar jij kan je ook aansluiten bij evenementen. Hè? Ja, dat heb ik al gedaan. Dat heb je al gedaan. Ja. Ja, ja. Dat is natuurlijk een prachtige ja, gelegenheid. Even, ik zit toevallig dan op zo'n stoel dat ik... Uh, ik ben gepromoveerd tot uh, voorzitter van SEP. Uh, SEP is het Zandvoort evenementenplatform. Oké. Okay. Dus ik oh, uh, organiseer goed. de muziekfestivals momenteel in ja, ja. En daar Plot. kun je de boel ja. een beetje aan elkaar knopen. Ja, en is dus. ja jammer. Jan het, zit ook bij de, ook bij de ja. DTM al. Uh, uh, het is okay. uh, jammer dat dat nou ja, de, de, een nieuw jasje nodig heeft. Je ja. moet op een andere manier samenwerken met elkaar. Ja, okay. Maar daar komen we wel toe. Ja, okay. We hebben het nu gedaan met de historische race. Daar heb uh, hebben we een big band neergezet. Aangepast in een muziek. 75 jaar uh, circuit. 75 jaar muziek. Nou, achteraf. Maar ja, achteraf is het altijd anders. Dan had je uh, misschien moeten beginnen met de hedendaagse muziek. En zo afzakken hoe het begonnen is. We hebben gekozen van zo is het begonnen. Dus we zijn begonnen met Clay Miller en weet ik veel ja, uh, ja. En langzaam naar de moderne muziek gegaan. Ja, ja. Maar ja, als dan de muziek in dit geval een pauze houdt om uh, 10 uur. Dan... Uh, ja, dan zijn ze een kwartier, dan lopen de mensen weg. Ja. En gelukkig in de Halterstraat was het ook een feest. Het was, ja. was een okay. gigantisch dus loopt, weekend. Ja. Ja. Ja. Dus dat is dan sta, nou, jammer voor het festival. Mm -hmm. Dat de mensen niet terugkomen. Nee. Maar aan de andere kant weten ze nu ook dat ze wat gemist hebben. Ja. Ja. En met de DTM halen we dat weer rustig in. Weer terug, in. ja. Goed, in ieder geval zaterdag ja. 12 september is het weer raak. Ja, in vanaf 5 uur tot uh, 8 uur. En dat is echt de uh, waarbij bewogen mag worden. En ik beloof iedereen een mooie dag. Oké. Okay. Tom, bedankt Dank voor de uitnodiging. Dank je wel, de Tom. En, en graag tot de volgende keer. Ja, Oké. Okay. Okay. Goed, wij gaan het uh, eerste uur uh, uit. We zijn straks bij u terug. En we gaan het uit met uh, een beetje een jazzy nummer. Blue Rolls, Lady Love. Oh, ja.